Ook is er wat zon. Het wordt 22 tot 28 graden vanmiddag. Morgen blijft het grotendeels droog. Is het vrij zonnig bij 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Westpoort en aansluiting met A10 4 kilometer file. De vertraging is daar een uur. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 En ook het komende uur muziek. Met dank aan Coor voor het beschikbaar stellen van al die mooie muziek. Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Oud-Hollandse muziek, moet ik zeggen. Zo ook de volgende artiest, Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was natuurlijk een Nederlandse zanger. Die vooral in de jaren 50... Een aantal successen boekte. En sinds 1958 organiseerde hij jaarlijks het Loosdrechts Jazz Concours. Ook opende hij zijn eerste grammofoonplatenwinkel in Utrecht op de Amsterdamse Straatweg. Hij bereidde het bedrijf samen met zijn vrouw Sari en zoon Giel uit tot een van de grootste platenwinkelketens van Nederland. En u hoort hem nu, Max van Praag. rozen zo rood. Eén, altijd okay, En toujours Er was eens een meisje Van 19 jaar Ze hield van de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 Maar zie na een weinig ging hij anders. de slag en met drank zocht hij elders een proost. Vries bleef zij achter alleen met haar vol. Moraal van dit niet, hou wel van de liefde, maar trouw liever. Plug en kordaag met de man van je keus, dan neemt het noodlop je nooit bij. De mantel der liefde, die glans als vernis, dus doe je best, het gaat toch ah. altijd. Goed als je let op de stem van je hart, dan gaat je liefdespat steeds overal. Rozenbed dozen, tolken van liefde, love, liefde, love, alweer Al en eeuwig en toujours. Rozen, ro -ro. rozen, van liefde, love, liefde. op mijn hockey, dan kijk ik naar de maan, en het is dan net of ik jou snoetje zie Ik val haast van mijn stokkie, en trek mijn buikriem aan, ik heb honger en geen spie Ik zie eruit, kind als een lijk En ondanks dat ben ik schatrijk de rafels hangen aan mijn broek, mijn hoed is net een pannenkoek, en toch ben ik in mijn schik, want ik heb een De muizen gaan verhuizen, schat, de poes is al zo school zo plat, wat geeft dat nou met snok? ik heb een Scheef zijn mijn hart, ik kan niet meer op straat.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 Kort, nee. Ik heb geen ring, ik heb geen geld, ik heb geen diamant speld, maar toch heb ik een fortuin, want ik heb jou. Ik heb geen knecht, ik heb geen meid, maar ik heb onder ons gezegd: een schat op aarde, mij, want ik heb jou. Waar ik hou, de wereld is van mij, want ik heb jou. Geen ring, geen geld, het is broer met mij gesteld, maar mij zien. ik heb jou. Je, je tintelende ogen schat, reusachtig kind, wie doet me wat de rijkdom? Ik heb jou.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 Ma. Wordt lente. Mijne heren in vervolgen op ons schrijven. Van de zeventiende hebben wij de eer. En inmiddels, mijn heren, wij verblijven. Waar zit nou die lamme kuma ook alweer? Och, wat hebben al die zakenmannen toch een, toch een nare tong? Waarom schrijven ze nou niet?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 van reizen nadien, maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij naar Hollands kust en de stad aan Amstelveen, waar oude bomen, dromen, hoog, hoog, verkeer.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 Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Zaterdag, smitter, zijn we allemaal blij. Want er is weer er is een week van blok op op weg. Twee op de wij hebben namelijk een jongensorkest En we doen allemaal geweldig ons best Het is een orkest van een man of zes We spelen enkel Dixieland, yes Want wij zijn stapelgek Oh, Dixieland Spelen wij een goede Dixieland Dan zijn wij in het element En voor ons geen bob of cool Alleen maar Dixieland Voor alle andere muziek is goed maar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 The first stem, the first stem, the first stem, my music say, the first stem, the first stem,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 En al daar overleden, op 8 januari 1989, was hij een Nederlandse zanger en natuurlijk vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam en in het bijzonder natuurlijk over de Amsterdamse Jordaan. En u hoort hem nu, Johnny Jordaan met een ABC potpourri. Hij zie een kamertje met twee stoelen, en een bed. Ik heb Hij zie een kamertje, ik gedraag me Glaasje branden wij, heel gezellig voor ons twee. Ik wil zo graag je vriendje zijn, kom even, ga naar nou mij. Fransje, zeg Fransje, geef mij nog een enkel kansje. Ik hou dit keer me verzoen, zal geen rare dingen meer doen. Fransje, zeg Fransje Ik voel me zo verward Je moet me vergeven Zonder jou kan ik niet leven Strek je hand eens over je hart Greetje, kijk voor je Greetje, hou op Dat kijk, daar kan ik niet tegen Je maakt me doodverlegen, verlegen Gereetje, je Als je niet uitschrijdt, raak ik nog de klut kwijt. Het voetstijgt al naar me boven Harriet, Harriet, wil jij met mij, wil jij met mij? Harriet, Harriet, wil jij met mij naar het ballet? Dan gaan we naar de opera, de opera. De opera, zo waar als ik u voor te sta. De heve reuze Brit, Harriet, Harriet, en wil jij met mij? Wil jij met mij, Harriet? Harriet, en wil jij met mij?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 als morgen vroeg. All okay.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 Voor, hoor. We gaan afwassen. Doe maar hoor, doe hem nou lekker. Goeiedag. Nou, daar ligt het aan, hè. Ik die op die manier niks meer over. Nou, nou. Ik had gedroomd, van oh, roze manen schijnen met die man van mij, oh, dat kan het ook anders zijn. Toch zou ik hem vast niet willen ruilen. Omdat ik oh, zoveel van hem had. Wat valt er nog te lachen, als je weet van de dingen? Wat valt er nog te dansen? Wat valt er nog te zingen? Op het carnaval. Wat valt er nog te lachen? Als je kind is weggenomen. Wat valt er nog te lachen? Onverwacht niet thuis gekomen. Van het Wat valt er nog te lachen, als het feest is afgelopen? Wat valt er nog te lachen, als het bloed is opgedroogd? Op het carnaval van Miramar. muziek van Wieteke van Dort met dwaze moeders van het plein. En daarvoor hoorde u Rita Corita... met zo'n schat van een man. En de volgende artiest... is Willy Alberti. artiestenaam van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar overleden op 18 februari 1985... was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator... Alberti wordt meer dan 30 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit heeft voorgebracht. Die zowel het levenslied als opera kon zingen. Is natuurlijk de vader van uh, Willy Alberti. En uh, ja, de hele familie is eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg uh, populair of eigenlijk heel erg beroemd. Hè. U hoort hem nu. Willy Alberti met mijn hart is in Rome gebleven.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 op je Che cosa vuoi dire? Chiamando mi amore, Se quando mi parli non c'è quest'amore, che cosa vuoi dire? Dat maar...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 Ik s'avonds op visite ga. Dan breng ik overal geluk. Ik geef een stackje van de fuck. Ik geef een stackje van, van de fuck. Zie Van de fuck. Zie ja.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 S'avonds op visiten gaan, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekje van de fuk. Ik geef een stekje van de functie. Van de fuk, fuk, functie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 Ik vind je toch zo mooi, ik vind je toch zo lief, je bent voor mij de vrouw, waar ik zo zoveel van hou. Ik vind je zo apart, je bent steeds in mijn hart, en als ik jou zie gaan, blijft een hartje bijna staan. Dan je uit de maat, dan word ik wel eens kwaad Maar als ik dan wel seks, toch jij al heel wakker. Dan dans je mij voorbij, een ander aan je zij Maar is het wel te gaan, zien ze op je samen Maar Magdalena, jij bent dit nummer één Maar te laat laten niet alleen Magdalena, ik hou dat zo van jou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 Pittiger dan onze ouwe klaren, zo'n echte fijne pap met een boer in de kop, daar kan geen meisje in Europa tegenop. Vlok fluit, vlak fluit, vlak vlak, vlak vlak vlak, flip vlak flip vlak Flip Flit, vlak vlak vlak vlak, vlak flip vlak vlak vlak vlak vlak vlak vlak flip vlak vlak vlak vlak flip Met een zietzotloo. Pak uit je renade, pak uit je renade. Dat waren de Wama's met de Badkuip Serenade. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Cor uh, Draaier... voor het beschikbaar stellen van de muziek. Uiteraard ben ik er volgende week weer. En ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. In ieder geval de volgende van... Uh, Barbara Laurentia Christina. Beter bekend als Bappy Kraft. Geboren in Maastricht op 5 juni 1946. Een Maastrichtse volkszangeres... Ze werd geboren als oudste dochter van Schenkraft... en vanaf haar elfde begint ze met het zingen in het Maastricht-Limburgse. En als ze vijftien is, brengt Beppe haar eerste grammofoonplaat uit. En vanaf dat moment groeit ze uit tot een van de meest populaire Limburgse zingende artiesten. En ze is ook bekend van het duo Berp en Grades... U hoort er nu, Peppie met roze geur en maneschijn. Ik zeg misschien tot. Volgende week dinsdag en anders in herhaling aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Ik zeg tot ziens. Ik weet nog dat ik jou de eerste keer zag. Het was op een mooie dag in mei. Want nooit van mijn leven vergeet ik die dag en al de woorden.